Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het loont om je verwarming uit te laten deze herfst. Het kan je al gauw 7 euro per dag opleveren als je de thermostaat niet aanzet, blijkt dat onderzoek. Veel mensen doen het ook, omdat het tot nu toe best warm is. De ramen staan zelfs open voor mij. Dus het de verwarming kan nog even lekker uit. De verwarming zijn nog niet, eh, niet nodig nu. Ik ben opgegroeid in een huis die eigenlijk de verwarming nooit echt aandeed totdat het echt, echt koud was. Dus met een beetje die mentaliteit uh, gaat mijn verwarming eigenlijk niet aan totdat ik uh, echt begin te rillen. De temperaturen van deze week zijn uitzonderlijk. Dat komt volgens onze weerman dat ons klimaat steeds meer opwarmt. In Rotterdam botsten vanmiddag twee trams tegen elkaar rond het Hofplein. Negen mensen raakten daarbij licht gewond. Alisa van 13 zat ook in die tram samen met haar oma toen het gebeurde. Vertelt ze aan de verslaggever van RTV 2 Rijmond. Ik gelijk mijn armen over mijn hoofd. En toen ging mijn oma over mijn. Toen gilde er iemand. En toen. Uh, ja, toen snapte ik er eerst niet wat er gebeurde. Het tramverkeer ligt gedeeltelijk plat. Het is nog niet duidelijk hoe de twee trams konden botsen. Er wordt volop gevoetbald vanavond. PSV heeft tegen de Engelse topclub Arsenal gestund. ziet onze commentator. En dan zitten die 90 minuten plus 3 erop en fluit de scheidsrechter voor de laatste keer. Mario Di Bello zorgt ervoor dat er gejuich is in het stadion, want PSV wint met 2-0 van Arsenal. Dat is een sensatie omdat een andere club uit de pool, Bodo Glimt, vanavond verloor, is PSV zeker van overwinteren in de Europa League. De andere wedstrijd, AZ tegen FC Kunduz, verliep iets moeizamer, zag onze sportcollega. 2-1 voor AZ. En dat heeft het moeilijk tegen Fadous. dat heeft het vooral aan zichzelf te danken. Gewoon omdat het niet naar goed voetballen toekomt. En Fadous kan niet zo goed voetballen en daardoor staat het nog maar 2-1. Dat bleef het, waardoor AZ ook overwintert in de Conference League. En voor de liefhebbers is het nog niet klaar met voetbal. Stormgras Feyenoord trapt nu af. Het weer vanavond droog, vannacht erg zacht. Morgen lekker veel zon, wat warmer dan vandaag. 21 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op dit moment rond Amsterdam. De A5 hoofdorp richting Amsterdam tussen Awet en Muiden en de aansluiting met de A10 half uur vertraging. De A8 Amsterdam richting Zaanstad, tussen Knoop het Komplein en Knoop in Zaandam 5 minuten vertraging. De A10 tussen Amsterdam-Oud-Zuid en Amsterdam de Baasjes, 5 minuten vertraging door een eerder ongeluk, de weg is inmiddels wel weer vrij. En de N247 Amsterdam ligt tussen de aansluiting met de A10 en Broek en Waterland. 10 minuten vertraging en een file van 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Alternative FM. Rood van uh, onze vrienden uit uh, Alkmaar ook. Want uh, daar komen ze onder andere vandaan. In Amsterdam. Want uh, het is een uh, ene kant een Amsterdamse band. En aan de andere kant is het ook een. Ja, min of meer ook een Alkmaarse band. Amsterdam, Alkmaar. Het uh, zit uh, allemaal redelijk dicht bij elkaar. Uh, over Alkmaar gesproken. Uh, daar uh, komt ook uh, de band uh, die wij vanavond in de studio hebben. Three Point Landing. Um, want jullie hebben. Um, toch ook de nodige... ja, Ik zou bijna zeggen figuren gemaakt. Maar uh, jullie hebben daar ook de nodige hulp bij gehad. Van het popplatform NH-pop. Zeker, ja. ja. Hoe belangrijk is die uh, geweest, uh, Emiel? Um, ja, we hebben inderdaad... Uh, uh, nou ja, het is een soort traject waar je gaat. En... Uh, Um, ja, je krijgt een advies. Uh, ja, ik kom even niet zo goed uit mijn ja, Misschien, ik kan misschien dat, dat er iemand noemen. anders het uh, over kan noemen. De ja. krijgt het benauwd. <laughs> exact. Ja. Maar uh, inderdaad, we, hebben, we zijn, zijn een soort... Ja, op, uh, het heten ook sleeptouw. We zijn op sleeptouw genomen ja. door... Uh, ja, wat, wat uh, doorgewinterde <laughs> mensen uit het vak... die geselecteerd waren door Noord-Holland Pop. Mm -hmm. En daar heb je eigenlijk dan één op één mee gezeten. Uh, daar hebben we één op één mee gezeten... Uh, en daar hebben we heel veel tips van gekregen. Echt van, nou, hoe moet je social media aanpakken? Of, hoe moet je de streams aanpakken? Hoe moet je überhaupt jezelf presenteren naar buiten toe als artiest? Mm -hmm. En mm -hmm. songwriting tips. Echt uh, van alles wat je kan bedenken, wat behulpzaam kan zijn, dat hebben we wel gehoord. Ja. Uh, en ja, dat was echt wel heel leerzaam. Ja. Uh, en daar hebben jullie tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds uh, wat aan. Ja, zeker. Ja, ja. Krijgen jullie nog een beetje ondersteuning van dit fijne popplatform en Haapop. Ja, we hebben zeker wel uh, niet, niet elke dag of zo, maar we hebben wel met regelmaat af en toe dat we even wat lijntjes naar elkaar uitgooien van. Hé, hey, kunnen jullie ons even. Uh, bijvoorbeeld, toen we de album release uh, hadden mm -hmm. bij Victory toen hebben we ook even een lijntje uitgegooid bij Noordholland holland Pop van. hé. Hey, hebben jullie misschien tips hoe we onze show wat meer kunnen promoten? Hebben jullie misschien nog wat uh, nieuwsplatforms uh, wij, waar wij in 1, 2, 3 niet op komen? Uh, aan wie jullie ons eventueel naar voren kunnen schuiven? Dat soort dingen. Ja, uh, is dan, ja kijk, de gebruikelijke platformen die, uh, weten het wel. Maar uh, kan een, een, een lokale krant of een regionale krant soms ook wel eens een beetje belangrijk zijn in dit soort uh, opzichten? Ja, zeker. Ja. Uh, hoe is uh, die support uh, geweest? Want is bijvoorbeeld uh, het Noord-Hollands Dagblad Belie uh, langs uh, geweest? Want uh, ik weet dat er edities zijn in Beverwijk. Ergens in het midden van uh, Noord-Holland. Maar ook uh, volgens mij in Alkmaar en den Helden zit een, uh, zit een speciale editie in een uh, regiokrant. Ja, zeker. We hebben ja. ook een uh, eigenlijk vooraf aan de release show hebben we bij noord hollands dagblad een, een heel leuk artikel uh, of een interv interview gedaan voor een artikel mm -hmm. dat dan gepubliceerd werd ten bate van de release show voordat die plaatsvond ja. als soort uh, ja reclame eigenlijk uh, voor ja, de, want, de show. Want het is een beetje een tweezijdig uh, verhaal. Hè? Het zijn uh, communicerende vaat denk ik in dat, dat op zich het een versterkt het ander. Dus als uh, er iets hij hey, hebben iets om uh, uh, om, om iets op te schrijven. En jullie hebben er wat aan, omdat er wat publiciteit uh, rondom ja. daar uh, ontstaat. Ja, precies. Ja. Ja. Um, nou, we hebben dus net uh, deze band de uh, Devil's Road van Black Operator uh, laten horen. Um, die komen dus ook uh, uit. Alkmaar. Is Alkmaar een beetje een Popminded uh, stad. Ja, het is uh, frappant. Want ik, we hebben wel het idee... We kennen wel veel... Over de jaren heen hebben we veel uh, lokaal uh, ook leren kennen. Mm -hmm. dus qua uh, artiesten en bandjes. Ook uit de regio Hirigewaard en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar toch hebben we gemerkt dat corona ook wel wat heeft gedaan. Want ja. bijvoorbeeld de repetitieruimte waar wij oefenen. Ja. Uh, Music Center Blue in Alkmaar. De eigenaren daarvan. Daar hadden we laatst even mee ja, gebabbeld. Hè, dat doe je dan ja. in de pauze. Ja. En die hadden toch wel gezegd van ja, toch wel uh, we merken wel dat er echt uh, ruimtes wat leger zijn. Dus dat er wat minder ja. aanmeldingen zijn. Dus toch bandjes die dan toch uit elkaar gaan. Omdat er geen, geen tijd of geen geld meer is om een hobbyband uh, of een muzikaal project naast hè, hun, na, ja, in je leven te hebben. Ja. Uh, door ja, alle problemen die corona eigenlijk met zich mee heeft gebracht, waarschijnlijk. Ja. Hoe hebben jullie dat uh, doorstaan? want ja, we weten dus uh, uit het uh, jaar 2019-2020... toen jullie dus meededen aan de Rob Acta wordt. ja, toen stonden jullie ook ineens uh, van... Uh, ja, de hele finale gaat niet door. De, uh, hoe, uh, hoe, hebben jullie, hoe, hoe, hoe hebben jullie dat uh, eigenlijk? Het uh, kwam eigenlijk wel, wel apart uit. Want ja? uh, ik weet nog dat toen we de finale van de Rob Acta gingen doen... toen hadden we eigenlijk de week daarvoor... Hadden we een studiosessie gepland... dat we de hele week in de studio zouden zitten... Mm -hmm dan hadden we de week van de Rob Akta gehad... en dan de week daarop zouden we weer in de studio zitten. En, dat was allemaal, en we hadden ook nog wat andere dingen lopen... dus het was allemaal zo druk. Dus we hadden allemaal echt iets van... oh jeetje, wat, hoe gaan we hier, ja. hier überhaupt uh, levend uitkomen? Ja. Maar uh, ja, toen kwam een lockdown en toen ging ja. alles dicht. Toen was alles afgelast. En ja. toen ineens hadden we iets van... oh, hey, uh, we hebben nu ineens ruimte om uh, even adem te halen. Ja. Konden we even pas op de plaats maken. Even nadenken van, oké, okay, nou ja, goed. We hebben nu ineens een bak tijd thuis... Mm. Want alles is afgezegd. Ja. Uh, dus ja, toen zijn we maar gewoon nieuwe liedjes gaan schrijven. Ja, ja. Dus dat kwam aan de ene kant wel van een ongeluk een uh, geluk gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Uh, nou noem. ja, goed. De, degene die vorige week uh, was, uh, Lisette Viva, die deed eigenlijk precies hetzelfde wat jullie deden. Dus, dus die hadden ook op een gegeven moment van de nood een deugd gemaakt. En dat, uh, dat is op uh, uh, alleen was dat, uh, ja, je weet niet hoe lang het zou duren, zeg maar. dus dat uh, was wel spannend natuurlijk. van Wat ga je ja. ermee doen? Uh, hmm. uh, je kan natuurlijk dan minder op plekken staan. Dus hoe ga je dan uh, mensen benaderen? Ja, nou ja. ja. ja dat, is, dat, dat, is de, dat is weer het nadeel in dat, dat op zich. Ja. Maar ja, uh, kijk, uh, het voordeel is wel een heel compleet album. Ja. ja. Daar is ook nog iets mee geweest, hè? Want uh, want uh, 2021, uh, toen ging eigenlijk een beetje weer alles geleidelijk aan van slot. Maar het was een beetje zo'n locomotief die, die met horten en stoten steeds uh, op gang kwam. Want uh, van ja, nou kan het weer, maar uh, dan was hij net op gang. En toen moest hij, uh, moest hij weer uh, stoppen. Want Jullie hadden daar ook een beetje jullie planning op, uh, op uitstaan. Uh, uh, want is dat ook niet heel vervelend op een gegeven moment? Ja, dat klopt. We hadden dan uh, nou, gelukkig die tijd goed besteed aan het album. Mm -hmm. En toen het album er was, hebben we twee keer de release show moeten verplaatsen... omdat alles steeds open-dicht-open-dicht open, dicht ging. Mm -hmm. En uh, dan was het plan uh, op Halloween uh, 2021 dan de release show te doen. Nou, toen ging alles natuurlijk weer dicht, want het najaar en alles ging weer rond... En, uh, maar ja, de liedjes, we waren eigenlijk al bezig met het releasen van de singles. Eh, met de bedoeling om dan met Halloween alles in één keer te droppen. Nou ja, toen ging natuurlijk alles weer dicht. Dus toen dachten we, oké, okay, laten we dan ah. gewoon die singles over de tijd heen blijven uitbrengen. Tot we wel de release show eindelijk kunnen doen. Ja, ik zit me nu ineens iets te realiseren. Hè? Het is vandaag 27 oktober. Halloween is 31 oktober. Ja. Mooier kan niet eigenlijk, hè? Vandaag. Hè. Dus, dus krijgen we krijgen dus alsnog gewoon de vaart uh, mee die het, uh, die het verdient. Ja. Want uh, we, zitten, uh, we zitten tegen Halloween aan. En uh, mensen, uh, deze uh, album van. 3-point lening is een little bit spooky. Dus een beetje, ja, er zitten een aantal van die, van die ongrijpbare nummers... Om, die toch een beetje lichtelijk tegen dat Halloween aan schuren. Dus wat dat er gaat, komt het eigenlijk wel goed uit... dat het vanavond dat jullie even lekker los kunnen gaan. Want dan halen jullie toch dat in... wat uh, eigenlijk uh, oorspronkelijk de bedoeling was. Dus zo is er dan toch nog iets uh, moois van dit hele verhaal ja, zeker. Um, over optredens uh, gesproken. Staat er nog wat in de planning? Uh, nou, we zijn bezig met de planning voor volgend jaar. Eigenlijk om wat uh, toer uh, tour te gaan. Uh, ja, rond, ja. Uh, voor festivals. Um. Festivals? Ja. ja, we gaan ons uh, inderdaad mikken op uh, festivals. Mm -hmm. En uh, ja we zijn achter de scherm echt druk aan het plannen. Ja. Dus er staat eigenlijk nog niks vast. Maar achter de dus achter, zeg maar... Uh, <laughs> Achter de schermen zijn we druk aan het, uh, aan het kijken naar uh, beschikbaarheden ja. en dat soort dingen. Zijn er uh, wel mensen die hun vinger op hebben opgestoken van, uh, van festivalorganisatoren... die zeggen van, nou, wij willen die band wel hebben? Ja, dus, ja zeker. Ja, ja, dat jonge zijn, art festival waar we het net over bijvoorbeeld hadden. Bijvoorbeeld Young Art, dat is dan ook inderdaad via Victorie. Ja. gegaan. Uh, via ja. uh, maar ook uh, uit andere kringen bijvoorbeeld. Uh, nou, door, door Kaaspop werden we onder andere benaderd Kijk. dit jaar. Ja. Toen ja. konden we helaas niet, dat vonden we heel jammer. Dus ja. we hadden al gezegd van... Volgend jaar, knip oog. <laughs> ja, dus uh, volgend jaar staan jullie gewoon op de, de wagen ergens uh, uh, staan. Want het is neem ik aan, aan daar, of niet? Niet. We hebben nog niet iets concreet uh, nee. zeg maar, wat we aan kunnen kondigen. Maar uh, we gaan binnenkort daar ook gewoon wat meer. Als de agenda nou, nog dat meer vaststaat. Dan, uh, <laughs> ja. exact. Helemaal goed. Um, we gaan nog uh, één nummer laten horen. En uh, dan mogen jullie weer. En uh, dan hoor ik zo dadelijk wel uh, welke twee uh, nummers uh, dat, uh, dat zijn. Maar we gaan eerst weer ook weer iemand uh, laten horen... die dus inderdaad heeft meegedaan aan diezelfde op akna wordt. En dat is ook uh, uiteindelijk een finaliste geweest. Dus die, die zijn hier niet tegengekomen. En dat is Elvira. En die heeft ook een, uh, een single uitgebracht. En dat is Enlighten Us. Het is heel leuk dat we die programmering een beetje aangepast hebben. Want die denken op een gegeven moment die mensen... Hey, waar is Nashville gebleven? Nou, dat is verplaatst naar de woensdagavond. Dus, uh, die, uh, die is tussen 6 en 8, als ik het uh, wel heb. Uh, komt die uh, langs uh, in, uh, in, het, uh, programma, in de programmering. Heeft alles uh, te maken met uh, een, uh, een paar uh, aanpassingen. Elvira hoorde je net met Enlighteners. En als je dus nu tussen 6 en 9 op maandagavond zit te luisteren... dan hoor je dus de herhaling van Alternative FM. Uh, met een nogal echt spooky-achtige plaat van Elvira. En over spooky en Halloween gesproken. Want uh, dat nadert uh, langzamerhand. En op de dag dat dit uh, herhaald wordt... is het Halloween. Uh, hebben we Three Point Landing. Want uh, hun album Shadow Work... Het gaat over het licht en donker uh, bij elkaar. En het, uh, er zitten ook, ja, eigenlijk ook een paar van die mysterieuze kanten aan. Um, dus zullen we ook uh, nu uh, wat uh, van ze gaan horen. Uh, hier is 3 uh, Point Landing met The Wire. You're struggling, you're lost at sea without a float. You cut all ties to break the cycle, now you lost your boat. Here's to all. Da-da-da Uh, dan zijn we er nog niet. Want we hebben nog een toegift. Uh, voor de mensen die 3 Point Landing al wat langer volgen. Uh, want dit uh, gaat ook weer terug in de tijd. Dat ze dus uh, aan die Rob Agda woord hebben meegedaan in 2019-2020. Want toen hebben ze dat nummer ook gespeeld. In een live setting. Maar ik weet volgens mij dat ze dat ook bij de laatste keren hebben gedaan. Uh, een, uh, ja, een klassieker eigenlijk al. Want de Machine staat niet of Shadow Work. Maar ze spelen hem wel. En dat uh, ga je nu horen. the ground I get all wired up and they snap their heads around In sync they cry to me welcome to the machine I don't another number in the cold and automated horde. They will never get me to go under. I'm a glitch within the cold. I won't let it hold me any longer. Cut the wire, get out of the mold. I'm not a pawn, I'm just a ghost. I don't wanna be another number in the cold and automated horde. They will never get me to go under. I'm a glitch within the cold. We're all Duurde die, uh, deze machine. 3-point uh, landing hoorde je hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Het uh, overzicht van de releases van de afgelopen maand oktober. Maar 3-point landing hadden we al uh, langer op het oog. En het kwam heel goed uit om ze dus nu in de studio te hebben. Want uh, Halloween uh, nadert. Dus dat uh, hebben we nu uh, voor, uh, ja, voor ons uh, allemaal gehad. Dan is het nu tijd voor... Lorem Ipsum, want die komt uh, volgende week uh, weer met uh, nieuw materiaal. En het is de bedoeling dat ik zou ook nog even telefonisch in de uitzending uh, gehaald. Dus dat zal in het laatste uur zijn. Maar we hebben volgende week ook Anno Ray. En uh, daar zal je zo dadelijk nog uh, wat uh, van gaan horen. Maar dit is nog de vorige single van EP nummer 2 een aantal toch Honvee met uh, Friction en daarvoor Lorimirpsum met Sangoulé. Goed, um, het uh, optreden is voorbij. In ieder geval zit uh, Door wel aan de microfoon. Die andere twee uh, die zijn nog even lekker bezig, maar uh, misschien komen ze zo dadelijk ook uh, deze kant op. Uh, allereerst uh, aan jouw vraag, uh, de vraag uh, Door. Hoe vond je het uh, hier om lekker live bezig uh, te zijn? Ja, heerlijk. Dankjewel ja. dat we mochten komen. Het was weer feestje. Het <laughs> uh, was wel leuk, denk ik, dat het ook speciaal rond Halloween was, yes. toch? Team, ja, zeker. Ja. Ja, we zeker. vinden Halloween hartstikke leuk. We houden wel van de, ja, beetje de spooky sfeer. En daarom hebben we ook heel veel beetje van die... Ja, spooky geluidjes in de ja. muziek verwerkt. Dus, eh, is er ook uh, sprake dat jullie iets uh, daarmee uh, doen? Pompoentjes of zo ergens in de tuin neerzetten? Of uh, gaat dat niet uh, gebeuren? Ja, ik heb wel wat vleermuis aan mijn lampen gehangen. En zo. Dat, daar hou dat, ik dat, van. Dat, dat vind je het dan weer wel. Met met ja. we een pompoen op de koelkast. We, oh ja, een pompoen ook. Een uh, lichtgevende pompoen op de koelkast. Ja. ja. ja. <laughs> uh, maar, nou ja we hadden het uh, net al over de optredens dat, uh, dat jullie daarmee uh, mee bezig zijn. Uh, maar ondertussen um, zijn jullie ook uh, misschien alweer bezig met nieuw materiaal? Ja, Als ik zo vrij mag om uh, te vragen. Ja. Ja? ja, het leuke is dat we hebben dan nu best wel veel gespeeld de laatste tijd. En ja. uh, nieuwe muziek uitgebracht en gepresenteerd. En dan uh, ja, op een gegeven moment dan merk je gewoon wat wel lekker werkt. En waar je zeg maar nog een beetje hè, wat, uh, wat dode plekken in de set misschien hebt. Ja. En uh, ja, we hebben toch wel wat meer een idee hoe we dat uh, willen gaan inrichten. Ja, want is uh, performing op uh, het uh, podium eigenlijk ook best wel belangrijk uh, bij de nummers die jullie spelen? Ja, ja, ja. alle drie knikken. Ja, alle drie ja, uh, knikken, maar dat horen mensen thuis ja. niet natuurlijk. Ja. Ja, en uh, Klauw ook. Uh. Ja, we houden wel om, uh, ervan om dan de muziek uh, ook aan te kleden. Letterlijk en figuurlijk met, hmm. uh, met dingen die de boodschap van een nummer ondersteunen. Dus bijvoorbeeld... Met, bij Baba Yaga met die grote klauw die we bij de live show gebruiken. Ja. Dat vinden we heerlijk. Het ja. is ook hartstikke leuk om te zien natuurlijk. Dat soort, dat soort elementen die wij zelf bij andere artiesten ook altijd heel gaaf vinden om te zien. Hebben jullie dat ook gedaan bij die album release show? In, uh, in natuurlijk, ja. <laughs> ja, om, uh, om in ieder geval er ook een, een, een behoorlijke performance en show eigenlijk neer te zetten. Ja, ja, en we, ja. dat willen we eigenlijk nu nog, nog, willen het nog groter maken. Nog ja. meer doen dan we hebben gedaan. Andere vraag. Um, ik kom nog niet echt clips van jullie tegen. Dat klopt. Dat ja. Klopt. Ja, We zijn daar, ook, uh, zijn uh, daar we ook volop aan het nadenken. Want ja. dit, die muziek ontleent zich er wel voor, denk ik. Zeker. Mm. Ja, het ding met de clips is dat we... De ideeën die we hebben, die zijn gewoon best wel... Ze ja. <laughs> <Uit>, zijn <er laughs> iets te Ze zijn iets te duur om te produceren. Ja, zeg. Ja, ja, ja. Dus we zitten gewoon te kijken van... Oké, okay, we moeten beginnen gewoon met... Met de clips die simpel zijn. En, mm -hmm. en daar moet je een beetje liedjes voor kiezen. Die waar we niet een uitgebreid ja, verhaal gelijk van willen ja, maken. Maar <laughs> je, kan, je kan ook uh, creatieve uh, uh, filmmakers benaderen. En bijvoorbeeld al iets daarin doen. Het ja. kan ook heel minimalistisch zijn. En krijg je leintjes, toch de, het, uh, de, de, het gewenste effect. Ja. Ja, we hebben wel wat lijntjes uitgegooid. Dus we hebben wel contact her en der met, uh, met een paar uh, ja, filmmakers. Ik zou bijna zeggen, ga eens even bij de Filmacademie uh, proberen een beetje aan te kloppen. En uh, vragen, nou, dit zijn wij. Dit, uh, dit is de muziek uh, die we maken. Verzien er iets uh, leuks op uh, bijvoorbeeld? Ja. Ja. ja. Nee, dus kun, je hebben, hebben... Ja, kun je krijgen dat, dat, dat opzicht. We oh. hebben eigenlijk een hoop soeppotjes die aan het, uh, aan het borrelen en aan ja? het pruttelen zijn, zeg maar. Ja, Heksenketeltjes. Ja, ja. <laughs> ja. heksenketels ja. Um, nou ja, goed. Dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk wel iets wat, wat bij jullie past. Uh, het uh, kanaal YouTube zou ja. je dan ook optimaal kunnen benutten. Voor ja, de het is ook echt. Uh, ik denk dat het komende jaar gaan we vooral focussen op. Nou ja, enerzijds veel spelen, maar ook gewoon ja, onze muziek ook ondersteunen met gave beelden. Ja. We hebben daar echt wel bepaalde ideeën over. En ja, we hebben ook een beetje zoiets van: ja, we willen als we het doen, willen we ook gewoon wel iets gaafs maken. Dus ja. daarom. Uh, Wachten We dan heel even met het gewoon uit. Komt, komt dat creativiteit ook ergens vandaan? Ik heb je wel eens een beetje in, in die richting tijdens de Rob woord heb ik het bij jou ook wel eens gevraagd. Van ja, uh, zijn jullie door het songwriten dat zijn jullie gewoon door het te gaan doen? Hè? Ja, ja, zo hebben we het eigenlijk alle drie best wel dat we een beetje zijn van oh, dit willen we gaan doen, hm? Hm, we hebben het nog nooit eerder gedaan. Nou, dan gaan we het gewoon onszelf aanleren en dan ja. zien we het wel. Ja, het is, uh, dus zo, zo werkt het een beetje bij jullie in, in dat opzicht. Ja, ja, ja. we houden van, ervan om het zelf gewoon aan te pakken. En uh, natuurlijk betrekken we ook mensen erbij. Uh, omdat, ja, het is gewoon... ja, hoe belangrijk is dat zo'n klankbord uh, hebben in dat opzicht? Ja, het is wel fijn om... Uh, kijk, we hebben natuurlijk als we de studio ingaan ook... Uh, de, de producers vaak die daar dan werken, die, die een klankbord kunnen zijn... Mm -hmm. En dan nu voor het visuele, dat zijn dan die lijntjes, inderdaad, uh, waar Tim het over heeft, die we hebben uitgegooid. Dat zijn toch, we hebben onze eigen ideeën bij bijvoorbeeld een liedje. Van nou, dit zou een vette clip zijn. Maar ja, als iemand anders jouw liedje hoort, dan kijk, luistert hij er misschien met hele andere oren naar. Krijgt hij misschien hele interessante andere ideeën die nog vetter zijn. En wij hebben zoiets van: het, het maakt niet uit wie het idee bedenkt. Het vetste idee dat moet gemaakt worden, zeg maar. Ja, ja. ja dat is een beetje het. Uh... De werkwijze en het strijdplan wat je ja. daarin hebt. Oké, okay, ik vond het leuk dat jullie geweest waren. Ja, wij ook. En uh, uh, ik ben benieuwd naar het, uh, naar het volgende verhaal wat je, jullie mee komen. Ja, nou, we houden je op de hoogte. Ja. Lijkt me een goed plan. Uh, dat waren ze, 3 Point Landing uh, hier bij ons in de studio. Um, we hadden dus net... Uh, Lorem Ipsum en Von V. De, de een komt uit Amsterdam en de ander uit Volendam. Maar dit komt toch weer uit... Alkmaar zelf. En dat is T-Rex. En die willen hier dus... ooit nog uh, gaan spelen... in een akoestische setting. I Stand My Ground. En dat is van een... werk wat nog uit moet komen. Nothing Left to Ride. Dat vind ik dan weer uh, heel altijd wel weer machtig. Uh, dan lopen we het uh, hele pand wat leeg met uh, bandleden... die uh, van allerlei uh, muziekinstrumenten aan het meeslepen zijn. Volgende week uh, wordt dat iets simpeler. Um, je hoorde net uh, T-Rex en I Stand My Ground. En daarvoor hoorde je, of daarachter hoorde je N.O. En deze NORA die komt volgende week hier uh, naar de studio... om dan haar uh, nummers uh, te laten horen. Dus dat uh, is uh, volgende week... Een van de nieuwe singles die in de planning staat is deze van Steenkoud. We kennen ze nog eh, met een uh, oudere single. Doorzetten. Perspectief is een licht, maak je helder in je koop. Alles laat het niet toe doet, dat komt volledig tot een stem, Maar ik moet doorgaan, doorzetten, doorgaan, go. Kan dat goed! Ik kan niet kappen met die flow. Ik moet hard gaan. Weet niet waar ik moet beginnen. Maar met hele kleine stapjes. Wat dat nog wat naar binnen. door slaan, kom niet zeiken aan mijn hoofd. Ik moet het doen halen voor een duurzaam gedoofd. Opgejaagd, de tijd is kort, de kansen klein. Doorzet de kroon. Tegenslagen, angst verjagen. Ik kan niet kappen met die flow. Hoe van het leven, hoe blijf bewegen, zal alles geven. Gefocust en waagzaam, nog steeds weer weg slaan. zal altijd doorgaan. De klap hier kan, een beetje volledig aan het dood. maar ik zal nu moeten knokken als je reed naar de dood. Ik moet doorgaan, doorzetten, doorgaan, go. Kan me niet laten zakken, kan niet kappen met die flow. Ik moet opstaan, niet de handdoek in de ring, kan me niet laten ik het met die labben achteraan. En door de liste vel. Wilt u halen voor mijn dagen Zijn geteld. Onderjaag de tijd is kort. De kansen klein. Doorzet goal. Tegen het angst verjagen. Niet vertragen. Doorzet de goal. Onderjaag de tijd. zakken kan die kappen met die vlog. doe maar het leven blijven bewegen zal alles geven focus en maagzaam steeds weer dus niks van die band gehoord van Steenkoud. Maar inmiddels eh, hebben ze toch weer wat aangekondigd. Volgende week eh, komt de nieuwe single 'Maf FIFA uit. Nou en aan de titel kan je dan wel uit afleiden... ...dat ze daar wel een ergens statement over maken. Namelijk over het WK voetbal. Wat geloof ik volgende maand ergens gaat beginnen. Dus dat eh, is... Eh, Volgende week, volgende week hebben we dus ook NO Ray. Maar er zitten nog meer dingen in. Eh, namelijk telefonische gesprekken met Eva Lima. En als ik dus ook nog eens een keer eh, de onofficiële fanclub van Newland voorzit... dan kan ik ook niet achterblijven door ook hem aan het woord te laten. Dus die, komt, eh, die komen dus volgende week voorbij. En als het goed is, in het laatste uur nog een gesprek met... Eén van de leden sowieso, dat zal waarschijnlijk Michel Tuyp zijn van Lorem Ipsum. Want die nieuwe single die komt er ook aan. Dus die komt volgende week uit. En er staan nog een aantal singles op stapel die nog uitgebracht moeten worden. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Francis Album Black. Want die, die, komt, die komt er ook aan. Want deze week werd bekendgemaakt dat er een... Lijk is gevonden, een lichaam van en die blijkt dus van Frans de Blaak te zijn. In een uitlopertje van Auvers-sur-Oise. Ga zoeken op Google, je komt het niet tegen. Dus ergens uh, zit er toch weer een zweem omheen. En net op het moment dat uh, Frank Bond bezig is om de zware zang van Frans... De blaak af te ronden en dat heet uh, Spels. Um, over een week of twee komt dan uh, de laatste single uit, uh, of een van de laatste singles. En dat is Strawberry Jam. Maar wij doen het nog uh, met uh, dat hele mooie uh, nummer van Baby, I've been lying. Ik spreek je volgende week weer. Dag. And some oil, terrible man. Can you teach us how to love and care? Make us.